Turning the floor into a zoo. Q music. Q sounds better with you. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Nieuws van twee uur krijg je van Oscar van Oorschot. Goeienacht. Het verschil in gezondheid tussen mensen die arm en rijk zijn... is al veel eerder te zien dan werd gedacht. Dat meldt de Telegraaf op basis van een onderzoek van de Universiteit van Groningen. De eerste verschillen zijn al te zien als mensen in de twintig zijn... en dat groeit naarmate men ouder wordt. Mensen van de lagere klasse hebben vaak zwaarder werk... leven ongezonder en bewegen te weinig. In Sydney zijn meerdere stranden gesloten vanwege haaien... In twee dagen tijd zijn er drie mensen aangevallen door de zeedieren... onder wie twee kinderen. Het gaat om stierhaaien die doorgaans te vinden zijn in brak water. In Australië worden gemiddeld 20 mensen per jaar aangevallen door een haai... waarvan er drie het niet overleven. De arrestatie van een Afghaanse vrouw heeft niet te maken... met de documentaire serie Hila voorbij de Taliban. Dat zegt omroep Afro Tros in een verklaring. Die omroep haalde zondag de serie uit Voorzorg Offline... Dat deden ze naar eigen zeg in het belang van de veiligheid van de vrouwen die in het programma te zien zijn. Daarin vertellen ze over hun leven onder het Taliban-regime. En op een snelweg in de Amerikaanse staat Michigan is een enorme kettingbotsing geweest. Amerikaanse media melden dat er meer dan 100 auto's en vrachtwagens op elkaar knalden. Negen mensen raakten gewond. De kettingbotsing ontstond doordat het verkeer in een sneeuwstorm terecht kwam. Het is al langer erg koud in Michigan. De temperatuur komt er overdag niet boven de min 10 uit... En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en in het binnenland kan het afkoelen tot min 4 graden. Overdag veel zon met maxima tussen de 3 en de 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dat is lekker. Wel wat flitsers gemeld. Oppassen bij onder andere de A2 echt richting Weert staan ze bij 222,9. De A10, Zeeburgertunnel tunnel richting A10 Noord bij 7,1. Dan de A12, Den Haag richting Zoetermeer. Daar staan ze bij 11,4. Vanaf volgende week maandag de Q-500 van de 90s. Ja, het is alweer zo'n 28 jaar geleden dat het 1998 was. Poh, vond ik vond me gelijk helemaal oud, weet je dat? Maar goed, als je dat hoort, dan denk je... nou, dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Vooral als je de muziek behoort uit de s Deze hele week kan je stemmen op jouw favorieten. Doe jij via qmusic.nl of in de Q-app. Dat heeft Sanne Fabrice ook gedaan. En ze zegt bij dit liedje... de klassieker die iedereen moet kennen. Gaat over Go Go Dols Iris.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 Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. De 500 beste uit de jaren 90, volgens jou. De Q Music. Uitlachen, denk ik. Ik woon echt al jaren op mezelf, maar er zijn een paar dingen die ik gewoon niet in huis heb. Een knoflookpers heb ik niet. Een dunschiller, ook niet. Kleine vorkjes, handig, maar heb ik niet. En ook een potopener heb ik ook niet. Nee, en ik eet vaak een pot augurk, gewoon lekker augurkjes. Zilver ijs vind ik ook heerlijk. Gewoon zo lekker uit het, uit het potje. <laughs> dat is echt heel raar. Maar goed. Um, maar vaak als ik een pot augurk wil openmaken... of een ertel of wat, maakt het ook niet uit. Maar in elk geval pot, dan gebruik ik dus een kleine lepel. Die heb ik dan weer wel. En die schijf ik onder de deksel. En dan zet ik er wel druk op. Weet je, Dan komt er lucht tussen. Uh, en dan gaat die open. Alleen nu, nu heb ik oprecht alleen maar verbogen lepels in mijn la liggen. Dus naast dat ik nieuwe lepels nodig heb, heb ik eigenlijk ook een potopener nodig. Totdat ik iets voorbij zag komen. Wat ik nog nooit heb geprobeerd. Maar dat ga ik wel zo doen. En ik heb dus twee potten speciaal meegenomen. Eén pot augurk en dus één met zilveruitjes. Want daar hou ik van. En ik ga zo voor het eerst iets proberen wat ik dus voorbij zag komen. En als het werkt, dan heb ik en geen verbogen lepels meer. En geen potopener nodig. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik moet je wel eerlijk zeggen, de potten liggen nog op de redactie. Dus die ga ik uh, even halen. Gaan we zo meteen even testen of het werkt. Ik moet trouwens nog iets anders erbij halen. Niet, niet alleen de potten augurken en de potten zilvaartjes. Ik ga het je zo allemaal uitleggen. Ondertussen Olivia Dean en Man I Need bij Q Music. The same way, but I can tell with you sometimes. So, baby, let's get on the same page. Stop making me. sounds better with you. Better with you. I was a young boy living in the city. All I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. And run, run, run. Run, run, run. Yeah, run, run, run. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, if I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. Yeah, run, run, run. One Republic, thank you, music. Nou, op dit moment heb ik twee potten in de studio staan. Eén pot augurk en één pot met zilveruitjes. Ja, even een gekke gewoonte, maar ik vind het gewoon heel lekker om dit zo uit die pot te eten. Dat vind ik echt lekker. Maar goed, jij denkt misschien, wat ga je met die twee potten doen? Nou, Naast dat ik het dus heerlijk vind om, uh, om dit te eten, heb ik vaak nogal moeite met potten open te krijgen. Uh, ik heb niet veel kracht in mijn handen. Dat heeft mijn moeder bijvoorbeeld ook niet. Mijn oma had het ook niet. Ik weet niet, misschien is dat in de familie. Um, ik heb geen potopener. Dus ik gebruik vaak een kleine lepel. En die duw ik dan zo onder de deksel. Er komt wat lucht bij. En dan, dan gaat die vaak open. Weet je wel. Nou, super handig. Alleen het enige is. Daardoor heb ik alleen maar verbogen lepels. Nou, dat is een beetje zonde. Ik heb, uh, ik heb een nieuwe lepels aangeschaft. Alleen ik dacht, dit moet anders. Dit moet anders. Kan ik ook een potopener aanschaffen. Maar ik zag iets voorbij komen. En toen dacht ik. Dit ga ik even testen. Uh, ik hoorde vroeger trouwens ook altijd dat je onder de pot moet slaan. En dan gaat hij ook open. Nou, dat werkt allemaal bij mij niet. Maar ik zag dus nu iets voorbij komen met een mes. Dus ik heb ook even een, een mes erbij gepakt. Het schijnt dat je dus met een mes... op de zijkant van de deksel een paar keer moet tikken. En dan schijnt je pot heel gemakkelijk open te kunnen krijgen. Ik heb het nog niet getest, want ik dacht, nou, dat is leuk om dat nu even te doen. Dat ga ik even testen. Nu moet ik wel zeggen, er staan hier allemaal knopjes en dingetjes. Het is een soort, uh, ja, vliegtuig, wat ik hier bestuur. En als er hier uh, vloeistof in komt, dan gaat het allemaal roken en uh, ontploffen. Dus ik denk, ik ga even een tafeltje opschuiven, want anders ga ik een matiefalkje gooien. En dat willen we niet. Dus ik schuif even door naar de andere kant. Geef me één een seconde. Ja, daar ben ik, daar ben ik, daar ben ik. Sorry, dat was even. Nou, dat is nog langer lopen dan je eigenlijk zou denken. Oké, okay, um, ik heb die pot hier staan. Ik ga het gewoon. Ik heb twee potten om te testen. Ik ga eerst even de zilver uitjes doen. een kleine pot. Ik kan trouwens ook kijklijf Live aanzetten, kan je het gelijk even zien? Qmusic.nl of in de Q-app. Oké, okay, dus een paar keer op de zijkant van de deksel. Dat hoor je nu. Ik zie dat er kleine groefjes. In de deksel. Ik denk ook niet dat dit de bedoeling is van een mes, maar goed. Uh -huh. Oké, okay. nou, ik denk dat ik nu wel genoeg getikt heb. Ik ga het nu eens proberen. Oh my god, ja, het werkt. Dit werkt gewoon. Nou, dit is niet normaal. Dit gaat zo makkelijk open. Oké, okay, volgende. Potthouwgeur. Gaat ook even hier testen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik doe even tien keer. Kijk of dit werkt al. Nee, tien werkt niet. Oké, okay, we gaan nog even 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké. Okay. Nou, dit is een taaie, kan ik je vertellen. Dit is ook een groter potje. Even wat meer tik hoor. Ja, ook gewoon open. Gaat ook gewoon open, met gemak zelfs. Nou, ik had dit zo niet verwacht... Dat dit gewoon zo makkelijk opgaat... Dan moet ik zeggen, kijk, een verbogen lepels is niet fijn... maar die mes, die is, die, is gewoon, die is gewoon top. Die is gewoon top. Ik ga weer even schuiven naar de andere kant van de tafel. Twee seconden. Oh, daar ben ik weer. Ja, anders kan ik moeilijk iets anders in starten natuurlijk. Nou, ik ga even lekker even aan de oude geur, kan ik vertellen? Is wel een goede tip dit. Het werkt gewoon als een tit. Niet normaal. Zometeen kan je ook weer aanmelden voor het beroepparadenspel. Dat zo. Eerst Thomas Gray. Met somebody. Bij Q. Om half drie. Oh, het is half drie al. Het is al half drie. Ja, en dat betekent dat ik weer op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Um, het is een nieuwe week, hè? dus misschien ben je net aan het werken Eerste, eerste wow, nachtshift van deze week. Meneer, oh, misschien ben je net klaar met werken of misschien moet je nog beginnen. Ja, ik ben op zoek naar iemand die gaat werken, moet werken of net klaar is met werken. Uh, stuur een berichtje met werk deze kant op, want ik ga zo meteen weer beroepen raden. Mag ik jouw beroepen raden? Stuur dan werk met een berichtje in de Q -music App. Ik zet namelijk zo meteen een timer en dan ga ik jouw uh, werk raden. Het is erg rustig in de Q App moet ik zeggen. Het is erg rustig, dus ik zou zeggen, kom maar door. Want ik heb dus nog iemand nodig van wie ik uh, zijn, beroep, zijn of haar beroep mag raden. Zometeen Rihanna... Kay West, my name is Alex Warren. This is Eternity. Q sounds better with you. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity you here with me since I had to learn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 Trash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 5 seconds. Zomete muziek van Christos Amsterdam en Inna. Hoe? Oh, wat waar, wie? Om half drie. Het is half drie geweest. Dat betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. En ik heb iemand gevonden, namelijk Nikita. Goeie Hi, Goedenavond. Hi, goeavond, Nikita. Hey, van hoe van laat tot de laat moet je werken. Van 10 tot 7. Uh, van 10 tot 7. Dat is wel uh, een lange shift eigenlijk. Zeker. Ja, ja, ja. En uh, als je je werk een cijfer zou moeten geven van 1 tot 10, wat zou het zijn? Een 10. Een 10? Wauw, oké. Dus jij hebt een beroep gevonden wat je eigenlijk nog uh, tot je pensioen aan zou willen doen? Als dat mogelijk is, dan zou dat wel uh, oh, okay. perfect zijn. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor werk je doet. Dat ga ik proberen te raden in een uh, tijdsbestek van een minuut. Ik ga een uh, minuut een timer zetten en dan ga ik allemaal vragen op je afvuren over je werk. En na een minuut dan ga ik een, uh, een poging uh, wagen. Uh, hoe schat jij mijn kans in? Ik denk klein. Oh, oh dan wordt het oké. Okay, dat wordt helemaal spannend. Oké, okay, vind je het dan goed als ik, uh, als ik de hulp inschakel van iedereen die nu luistert? Ja hoor. Oké, okay, gelukkig. Um, ja, mocht je dus aan het luisteren zijn en een idee hebben wat Nikita voor werk doet... stuur dan een berichtje in de Q-app, want ik zie uh, alles binnenkomen. Oké okay, Nikita, ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay, komt hij aan. Werk je alleen of uh, met collega's? Met z'n tweeën. Met z'n tweeën, oké. Okay. Uh, ben je onderweg? Ja. Uh, in een auto? Ja. Oké. Okay, um, moet je naar verschillende locaties toe? Uh, ja, meestal wel. Oké. Okay. Um, um, um, moet je heel alert zijn voor je werk? Ja, tijdens het werk wel. Tijdens het werk wel, oké. Okay. Heb je een uh, werkuniform aan? Ja. Oké. Okay. Um, even, denk, even, denk, even denken. Uh, maakt jouw auto toevallig geluid? Nee. Oh, dat is jammer. Oké. Okay. Um, okay, okay. Moet je naar mensen toe? Ja. Wel naar mensen toe. Oké. Okay. Uh, Um, jeetje, Mina. Moet je iets bezorgen? Mm, nee, niet echt. Niet echt. Oké. Okay. Um, jeetje, de minuut is al voorbij. Gaat snel, hè? <tie> Oké, okay, oké. Okay. Even denk, even denken. Even de hersenen kraken. Uh, wat zie ik binnenkomen? Dit zijn nog niet mijn antwoorden, maar dit is wat er binnenkomt. Stil die denkt thuiszorg. Marcel die denkt beveiliging. Net zoals René. Handhaving komt voorbij. Uh, Tim zegt AWB wegenwacht. Mobiele verpleegkundige ambulance. Verloskundige. Zo, dokterswacht zie ik voorbij komen. Nou. Oké okay dan. Ja, dit wordt heel moeilijk. Kijk, ik dacht politie, maar dat is, dat, dat is al van de baan. Nee, dat is Oef. niet. Oh, Jorien, Jeroen heeft nog een goede vraag. Bied je een service aan? Die wil ik eigenlijk nog wel weten. In, ja en nee. Ja, nee. Lastig te zeggen. Oké. Okay. Um, jeetje, Mina. Even denken, hoor. Even. <lacht> ja, ik wil het gewoon raden, weet je. Ik zit er maar. ja, ik moet het kunnen raden. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ga dan toch voor... Handhaving. Nee. Ah, damn it. verdorie. Nou ben ik natuurlijk heel benieuwd wat het wel is, Nikita. Wij werken in de uitvaart. Oh, nee! Dit komt nog voorbij ook, weet je dat? Toen dacht ik, nah, dat zal oh, toch niet. <laughs> maar wat doen jullie? Vertel. Ik ben heel nieuwsgierig. Uh, wij halen overleden mensen op, verzorgen ze. Oh. Wij uh, kleden ze aan. Oh, Wauw, wat een bijzonder beroep. Ja. En hoe lang doe je dit dan? Ik doe het drie jaar. Drie jaar, oké. oké, oké. En hoe ben je hier terechtgekomen? terecht gekomen? Van kleins af aan vond ik het altijd wel al interessant. En ja. toen ik oud genoeg werd, ben ik het gaan doen. Ja, wauw. En, en hoe, hoe word je daarvoor opgeleid en zo? Hoe zit dat in elkaar? Ik heb echt geen idee namelijk. Je wordt intern opgeleid. Dus je okay. gaat de bus op en dan weer je het. Oké. Okay. Maar je moet er wel goed tegen kunnen lijken. Want hoe weet je of je daar, of je daar goed tegen kan? Na de eerste dag meelopen, dan kom je daar wel af. Oh ja, dat is waar. Ja, daar heb je wel gelijk in, dat klopt. En hoe gaat dat in zijn werk? Want je, gaat, je haalt dan mensen op... die brengen je dan gelijk naar een bepaalde plekken. Hoe wordt de plek dan gekozen? Uh, dat ligt aan de ondernemer, waar de, of ze naar een uitvaartcentrum gaan... of thuis nee. blijven. Ja, en daar gaan jullie eigenlijk aan het werk? Ja. En, en kan je me een beetje meenemen hoe dat stapgewijs gaat? Wij krijgen een melding van overlijden. Ja. Daarin staat dan ook of diegene thuis blijft... of dat het naar het uitvaartcentrum gaat. Mm -hmm. Als we dat weten, dan uh, brengen we diegene of we blijven thuis... en dan gaan we diegene aankleden, wassen in de kist. En dat doen jullie altijd met z'n tweeën? Ja. Ah, Oké, okay, oké, okay, ik begrijp het helemaal. En um, ik zat net nog met een vraag in mijn hoofd... want ik vind het heel interessant namelijk... Uh, want oh ja. nou, hoeveel mensen gaan jullie dan op zo'n in zo'n zo shift? Want jullie werken dan zo'n negen uur, hoorde ik hè? Net was het. Ja, dat verschilt echt per dag. Dat kan van eentje in de nacht zijn tot zes zeven. Oké. Okay. En is het dan? Uh, hoeveel tijd is er ongeveer tussen van het moment van overlijden en dat jullie dan aankomen? Is het vrij kort? Krijgen jullie gelijke meldingen en gaan jullie er gelijk heen? Ja, zodra de schouwarts is geweest mogen wij gelijk erin. Oh ja, oké. Okay. Wauw, wat bijzonder. Ik, ik, ik, heb, ik, ben hier, ik kan hier, hier uren over praten. uren vragen ja. over stellen. Ja, vind, dat maakt je toch niet vaak mee. Dat je iemand spreekt die daar, die daar werkt, toch? Is je van, ja. Nee, je hoort het niet vaak. Nee, je hoort het zeker niet vaak. Uh, nou Nikita, ja, ik heb het inderdaad niet gedaan. Dat was inderdaad uh, vrij lastig. Um, hoe zit deze avond voor jullie er verder uit? Is het eigenlijk wachten dan een beetje of iets? Ja, we zitten nu midden in een, uh, in een melding. Oh, oké. Okay, oh, okay. Dus we moeten eigenlijk even hangen. Oh nee hoor, we hebben alle tijd. Oh, jullie rijden er nu heen? Ja. Ah, oké. Okay. En daarna hebben we eventjes niks. Eventjes niks, even wachten. Nou, ik, ik weet even, ook even niet hoe ik mijn vraag En ik weet ook even niet hoe ik het bruggetje verder moet maken. Maar ik vond het heel bijzonder om jullie te spreken. Want je zit met een collega in de auto, toch? Ja. ja, klopt. Ja, oké, dus met de tweeën. Oké. Okay. Ja. Nou, ik wens jullie dan nog heel veel succes deze avond, deze nacht. Dankjewel. Dankjewel, jij en, ook. Ja, hartstikke bedankt. En hopelijk spreek je jullie toch een keer gauw, want ik vind het uh, heel interessant. Ja, het is goed. Hé, hey, dankjewel hè. Succes Bijn daar. Avond. Doeg, doeg. doeg.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 on the day that i die better with you Why? Why can't Ja, heel eerlijk. Jij wordt toch ook wel zenuwachtig... als je baas ineens met je meekijkt hoe je aan het werk bent? Ja, ik kan me best voorstellen dat als er iemand met je meekijkt... hoe je dat aan het doen bent, dat je dan gewoon zenuwachtig wordt. En al helemaal in het geval van de artiest Tones and I. Ik ken je wel van deze hit. Dance Monkey. Ja, zij stond ineens in de studio samen met David Gedda om een nieuw nummer te maken. Ja, dan snap ik dat je ineens klamme handjes krijgt en een brok in je keel. En dat wil je net niet hebben als je een liedje in moet zingen voor David Ketta. I was nervous. Like, I definitely was nervous. So I'm sure if you let your nerves take over... then you're not going to give your best self. And then it's actually going to look like you don't know what you're doing. So in, I guess in those moments when you're nervous... you probably should at least fake it. Nou, fake it till you make it, dus. Als je zenuwachtig bent. Nou, dat is haar aardig gelukt, kan ik je vertellen. Want samen met Davey Kedda en Teddy Swims hebben ze een mega-hit te pakken. Op dit moment zelfs op nummer 6 in de top 40. Dit is gone, gone, gone. We possible detain